uur. Fritz Wemelkamp met het nos journaal President Trump heeft de Oekraïense president Zelensky onder druk gezet om een onderzoek in te stellen naar de zoon van presidentskandidaat Joe Biden. Meerdere bronnen bevestigen het verhaal van de Wall Street Journal. De Oekraïense openbare aanklager deed onderzoek naar mogelijke banden van Hunter Biden met een lokaal gasbedrijf. Zijn vader zou hebben geprobeerd dat onderzoek te beïnvloeden. Trump zou bij Zelensky hebben aangedrongen het onderzoek te heropenen. Trumps advocaat heeft toegegeven dat er contact is geweest met de Oekraïnse president... maar volgens hem ging dat alleen over de poging van Biden om het onderzoek destijds stop te zetten. Malta heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd... naar de moord op een prominente onderzoeksjournalist in 2017. Dat moet onder andere duidelijk maken of de moordaanslag voorkomen had kunnen worden. De Raad van Europa had op het onderzoek aangedrongen en de regering een ultimatum gesteld... De journaliste kwam twee jaar geleden om het leven door een autobom. Ze stond bekend om haar onderzoeken naar corruptie en mogelijke banden tussen de premier en de georganiseerde misdaad. Er zijn drie verdachten op verpakt in verband met de moord, maar hun rechtszaak is nog altijd niet begonnen. De Amerikaanse supermarktketen Walmart stopt de verkoop van elektronische sigaretten. De supermarkt verkoopt alleen zijn voorraden nog omdat de regels steeds complexer worden. En er veel mensen zijn die zeggen dat ze ernstige gezondheidsklachten hebben door de sigaretten. Facebook heeft tienduizenden apps op zijn platform uitgeschakeld. In een onderzoek naar hoe appontwikkelaars omgaan met informatie over gebruikers. Dat onderzoek is gestart naar aanleiding van het privacy-schandaal met Cambridge Analytica. Sindsdien heeft Facebook miljoenen apps onderzocht, zegt het bedrijf. Het weer, vannacht helder en tussen de 5 en 9 graden. Lokaal kan er een misbank ontstaan. Later vandaag zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Zondag nog een graadje warmer, maar dan is er ook kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren.